Swing! Goedenavond, uh, we zijn er met de Bananen Republiek. Uh, met in ons uh, ja, midden. Uh, en het midden is uh, in dit geval. Uh, uh, Jos. Nou. En uh, Jonas, plek, ik, uh... uh, ik hebben we uh, de nachtburgemeester, Doro Kool. Hallo uh, Doro. Welkom hey. nou, goedenavond. Hey. Goed, uh... <laughs> goedenavond. Ja. Nou, uh, uh, Doro. Uh, Król, ja, oh, uh, nou, ja, is ook niet zo lang geleden uh, verkozen tot uh, nachtburgemeester van, uh, van Nijmegen. En zij gaat ons uh, alle ins en outs uh, vertellen uh, van het vak uh, van nachtburgemeester. En misschien uh, uh, nog wel meer, toch? Natuurlijk. Oké. Okay. <laughs> Ja, ja. Wij, ja, naast natuurlijk de, de interviews. Uh, we hebben natuurlijk gewoon onze items en de goede muziek. En de, het Gevers Helpdesk en het verhaal van de week. Het gaat maar door hier. Uh, misschien, denk je dat we dat allemaal moeten vertellen? Of uh, misschien, we hebben ook nog uh, nog Geerlings uitgenodigd. Ja, ja voor, de, voor de zoveelste keer. Uh, uh, de hoofdredacteur van uh, Nijmegen 1. Die hier uh, uh, zorgt voor zeg maar, uh, de journalistieke kwaliteit. Hij is uh, ook uitgenodigd voor de Vananderen Republiek. Maar... Hebben hij had ook uh, toegezegd, ook. Ja, hij had het ook toegezegd, maar uh, hij is uh, hier de grote afwezige. Uh, misschien ligt het aan de barre weeromstandigheden dat hij hier nog niet is. Maar uh, uh, we moeten even afwachten. Ah, maar goed, hij, hij ja. nog, hij, we zijn net begonnen. We hebben nog een uur en drie kwartier, dus. Uh, ja. We houden hoop. Daarom. Eh. Uh, Sos? Ja, eh. Uh, ja, wij gaan bellen met. Uh, uh, Tim Arets. En, uh, wie, is Tim? Tim, uh, wie is Tim? Wie is Tim? Wie is uh, Tim Ares? Tim is heel goed bezig voor uh, Serious Request 2010, voor het Glazen Huis, uh, voor het Kruis van 3FM, en uh, ja, hij heeft een hele mooie actie bedacht, dus uh, daar gaan we even mee bellen en uh, gaan we kijken wat hij te melden heeft eigenlijk. Kratjes. Ja. ja wat, en, en natuurlijk nog items. Ja, maar uh, ik zie, zie het niet zo snel liggen, maar dat ja, die vast... heb ik. ik. Die liggen hier. Oké, okay. doe zo'n bloemlezing. En, uh, nou, we hebben ontslag buschauffeur om sneeuwpop. Ja, nee, ik heb dit keer niet de seksuele uitgeprint. Uh, <laughs> nee, nee, we nee, genoeg, we nee. Nou, seks nee. voor een ja, week. Ja, we hebben nu ja, nachtburgmeesters, ja. genoeg seks. Uh, en uh, artsen mogen geen kook meer snuiven op werk. Nou, belachelijk gewoon. Ja, belachelijk. Ja. Vind ik niks. Vind ik vind echt. We vallen ja, dan vallen ze in slaap tijdens de operatie. Ja, dat moet ook niet hebben. Inderdaad. Nou, ja. dat is in ieder geval. Nou, ja, ik denk even een En dan. En dan gaan we dan komen op stoom. met de Darling Buds of May. Um, ja, ik, ik zou zeggen van... de, de, de we kunnen het nou hebben over de, over de nachtburgemeester... nu ze er toch is. Hè? Is het ook zo dat, dat je... het is nu qua, tien, tien voor half tien... dat je beter in je vel gaat voelen zo tegen... Dus naarmate het later wordt of is dat maar een cliché? Nou, ik denk dat elke nachtburgemeester zijn eigen charme heeft. Maar ik ben een nachtburgemeester die van zes uur begint. En die denk ik om twee uur al een heel eind moe is. Omdat ik heel veel dingen organiseer voor de medemens. Wat ah, voor dingen worden dan georganiseerd bijvoorbeeld? Nou, ik heb nu een groot project lopende winstseizoen in Luiden. Dan doen 18 cafetjes mee in Nijmegen. We beginnen bij de Grote Markt en de Grote Straat en de Waalkade. En dan komt daar elk uh, cafeetje uh, komt er een dichter en een muzikant. Een muzikantje ook. En die gaan daar optreden. En dat begint ook om zes uur van jong en oud. En dan gaan we de winterseizoen in Luiden. Dus dan moet ik ook heel veel dingen voor overdag organiseren. Waar ik s'avonds ook uh, aan al die cafeetjes af. Dus dan heb ik het al uh, na twee uur heb ik het wel gehad voor de organiseren. Okay. Ik ben meer een nachtburgemeester die veel organiseert. Maar in ieder geval gaat drinken of uh, gaat snuiven. Of, uh, ja, want dat is wel het idee wat ik bij een nachtburgemeester heb eigenlijk. Ja, ik denk dat de, uh, Nijmegen een andere nachtburgemeester heeft aangetrokken dan de, de andere steden hebben aangetrokken. Ik weet dat uh, bijvoorbeeld Amsterdam heeft ook niet zo'n dagburgemeester heeft, die heeft DJ Isis. DJ Isis is natuurlijk wel iemand van de nachten, van de DJ-muziek. Ja, ja. Maar die organiseert niet al die activiteiten waar ik dan weer doe. Nee, je organiseert meer ook culturele... En kunsten en, kunst, en Ja, want het idee wat ik bij een nachtburgemeester had, tot nu dan, was eigenlijk gewoon een beetje... De clubs af en uh, meedansen en uh, ja, een beetje het, uit, het, het icoon van het uitgaansleven. Maar ja, dat is toch anders dan. Ja, als, uh, een, ja een beetje maar, zeg maar een soort uh, de turbo van de, van de Nijmeegse uitgaans uh, Ja, precies. Scene. Maar ja, ik ben wel echt een danser. Ik ja. ga ook heel veel dansen. En ik uh, organiseer ook sowieso al elke, keer, elke maand blikken en blozen feest. Dansen met kansen. Best voor singles. Die gaan dan naar Trianon. En, en dan ben ik ook de hele nacht aan dansen. En ik ben okay, vroeger... To heel, Toch wel dus. Jawel, ik ben wel een nachtdier. Maar uh, ik denk dat je mij niet heel veel s'nachts ziet. Ik, mm. ik ben meer om de avonduren en de, eh, tegen de late avonduurtjes. Ja, wat u eigenlijk uh, probeert is, zeg maar, uh, mensen te verbinden. Hè? Dat, uh, dat is ook iets... Uh, iets Iets uh, wat u aan het hart ligt, denk ik. Ja, uh, en mensen, mensen bij, bij elkaar brengen. Uh, ik hoorde net het woord singles. U brengt ook singles bij elkaar? Ja, dat doe ik al acht jaar bij Lux, bij Filmflirt. En de laatste jaar doe ik ook Blikken en Face. Maar ik, ik vind het ook belangrijk mensen bij elkaar brengen. Mensen verbinden ook instellingen te verbinden... Verbondenheid tussen organisatie, mensen. Eigenlijk alles van klein en groot. Uh, vind ik het belangrijk, want ik vind dat de, de tijd... steeds meer mensen op zichzelf zijn. Ja. En steeds eenzamer worden. En ik vind het fijn als mensen elkaar op een makkelijke manier... Ja, kunnen zien. En daar elkaar ondersteunen. En niet dat er uh, ja, concurrenten van elkaar worden. En als nachtburgemeester is heel mooi. Je bent heel neutraal. Dus iedereen werkt met jou samen. En ik ben geen concurrent van niemand. Nee. En ik, wat mij ook opvalt, ik ben nu anderhalve maand heel actief ik uh, voel als ik ergens kom... en ik ben al in heel veel instellingen geweest... met heel veel mensen gaan praten... en mensen toch heel fijn in herkenning. Ik kom ergens en ze zien dat ik... Uh, ja, ik, ik heb al jaren ben ik actief in de uh, kunst- en cultuursector... dus overal waar ik kom, zie ik al heel snel... dit is dit aan de hand, dit is dat aan de hand... en dan praat ik met de mensen en zijn ze heel blij dat ik voel wat hier aan de hand is ja. of wat er leeft. Je bent uh, een deskundige eigenlijk. Ik uh, ben ook eigenlijk een bepaalde een deskundige. Ja. ja, omdat ik al jaren actief ben. Ja. Uh. Maar, is, maar, maar, maar, maar is dat dan ook in de rol van nachtburgemeester? Of is dat... Uh, want uh, als ik uh, wat, uh, wat ik zo hoor, dan bent u uh, zeg maar... Uh, ook nachtburgemeester... Ik ben ook nachtburgemeester. Mm. Ja. Ik ben, ja, en, en daarnaast bent u dus kunstenaar en doet die uh, mensen zeg maar, uh, bij elkaar brengen. Ja, bij elkaar. Dus, en vooral dingen organiseren ook. U heeft verschillende petten. Natuurlijk. Ik heb heel ja. veel petten, ja. ja. Ik ben een brede pet. <laughs> <laughs> maar even, even terug, ik denk toch dat veel nergens zich afvragen. Ja, wat, wat doet een nachtburgemeester nou precies? Of wat, is, wat moet een nachtburgemeester nou goed kunnen? Nou, ik denk de nachtburgemeester moet goed kunnen dat je open staat voor iedereen die in, in Nijmegen, voor alle burgers van Nijmegen. Dat je een groot oor hebt en kijkt wat de Nijmeegse burgers of de stad nodig heeft. En dat je goed luistert wat de mensen vragen aan jou en dat je daarop inspringt. En dat je goed kijkt van uh, hoe mensen praten, wat ze behoefte aan hebben. En soms vraag ik ook van God, als je iets hebt, zeg het tegen mij. En daar kan ik kijken of ik er iets mee kan doen of niet. Maar ik, ik merk gewoon in de gesprekken die ik voer. in elk gesprek komt wel een leuk creatieve ontwikkeling. En dan gaan we iets organiseren. Dus maar, dat is natuurlijk wel leuk. Maar in eigen woorden, hoe zou je de, de functie omschrijven? Ik bedoel, je een advocaat verdedigt verdachten, Een de prestator de presenteert het programma. En de, en de nachtburgemeester. Of valt dat niet te definiëren? Nou, ik denk dat het niet helemaal te definiëren valt. Ik denk dat ik op alle momenten verschillende functies heb en verschillende dingen ga doen. Kijk, als ik een nacht uitga, dan heb ik een andere definitie. Als ik uh, zelf iets organiseer, dan heb ik weer een andere uh, definitie. Mm. Of als ik een welkomstwoord moet geven of een uh, applausje voor de mensen. Het is elke keer anders wat ik moet doen. Het is een symbolische waarde ook? Of? Ja. Symbolische waarde, ja. En ja. de dingen die je organiseert, zijn dat nou dingen die je in de nacht uh, ook moet doen? Of uh, is het... Waarom ben je eigenlijk nog burgemeester? Nou, het is zo dat ik uh, afgelopen zomer ben ik gevraagd uh, door Anne Keming, de organisatrice die dit eigenlijk opgezet heeft, die vroegen mij of ik nachtburgemeester wilde worden. En uh, toen dacht ik we hebben zelf, ik nachtburgemeester, uh, ik denk het niet, zei ik tegen haar, want ik ben meer een rust toe, ik ben meer een, uh, alle jaren ben ik zo actief geweest. en. Je wil al... slapen in de nacht, zo dacht jij erover. <laughs> Ik voelde vooral veel rust, en, uh, daar was ik, eigenlijk, ik had ook een hele fijne zomer, ik had heel veel uitgerust. Toen moest ik er even over nadenken. Nou, toen heb ik er toch met meer mensen over gepraat. Van, nou, door, dat moet je zeker doen, dat staat op je, uh, op je lijf geschreven. Je bent echt de nachtburgemeester van Nijmegen. Omdat ik ook al jaren actief ben, ook heel veel uit ben geweest. Uh, ik ken de mensen, mensen kennen mij, dat is natuurlijk ook heel erg makkelijk. Hè. Ja ja, oké, okay, maar dus de dingen die je wel organiseert, die zijn ook echt activiteiten die je in, in de nacht uitvoert. In de, de avond, avond en nacht uh, leven. Dus het is heel verschillend. Het oh, okay. ligt waar ik op ga zetten. Maar je zult nooit iets om s middags organiseren? Nee, vanaf 6 uur is mijn ambtstijd en dan begin ik. Dan is jouw tijd helemaal, oké. Dan begin ik. En Ton de Graaf zei al nee, maar dan ben je ook in mijn tijd. Ja precies, je moet een beetje overleggen wanneer... Ik elkaar de Hoe is die fouling eigenlijk met Ton de Graaf? Nou, ik heb Ton de Graaf één keer gezien en toen hebben we een heel open gesprek gevoerd. En ja, Ton zei als er maar geen wilde feesten en onrust brengt in de stad, dan vond hij het al heel eindbest. En ik zei tegen hem, we moeten elkaar helpen, dat vind ik belangrijk. Kijk, als hij dingen tegenkomt en ik denk... dat is iets van de nachtburgemeester... dan uh, zal ik me ja, daar uh, kijken of ik het eens mee kan. En als ik dingen tegenkom, zou ik het ook tegen hem zeggen. Dus uh, we moeten elkaar helpen. Jullie hebben wel een soort hotline, zeg maar... Eh, dat eh, wanneer, er, wanneer er zoiets speelt, dat jullie dan snel... Eh, uh, dat je dan snel zeg maar, uh, contact kan uh, opnemen met Tom de Gaal. Nou, ik heb zijn mailadres. Ja, oh, dus okay. dan kan ik meteen een mailtje sturen. Of uh, hem een keer. Als ik zeg, behoefte heb weer een gesprek te voeren. Ja. Dan bel ik hem op. Of dan maken we een afspraak. Ja omdat ik bepaalde punten heb, daar overleg ik dan. Via mail. Ja, en heeft een nachtburgemeester ook een college? Of uh, is het vooral op jezelf aangewezen? Uh? Nou, ik wil wel eigenlijk een nachtcollege oprichten. Daar ben ik ook heel goed over denken: Wat is een slimme college? Daar ben ik al met mensen gaan overleggen. Die uh, ook een beetje verstand hebben van wat is nou slim. En er zei iemand, ja je moet je laten sponsoren. De grootste sponsors die, die, in de, die worden in de raad. Mm -hmm. En de kleine sponsors of je kunt vrienden sponsors van een nachtburgemeester. Die komen dan eromheen. Dus je moet, je moet het nog allemaal overleggen. Nadenken, maar uh, nu ben ik ja. met uh, anderen eigenlijk heel initiatiefvol bezig met allerlei activiteiten. Ja, eigenlijk, eigenlijk ben je zeg maar, dus uh, je bent nachtburgemeester, maar je moet nog eigenlijk ontdekken zeg maar, wat, alle, wat alle taken precies uh, zijn en hoe je dat allemaal kunt uitbreiden. ik merk gewoon dat ik het gewoon op mijn, uh, op mijn manier doe uh, wat bij me hoort. Uh. Zo ontwikkel ik mijn taken eigenlijk. Ik denk dat je ook moet goed kijken waarvoor mensen je bent. Ik ben de nachtburgemeester van Nijmegen en moet wel dingen doen die bij je hart en bij je mens passen. je voor dat een ambitieus jongen zoals uh, Schors uh, denkt van hé, hey, ik wil nachtburgemeester worden. Hoe wordt men een nachtburgemeester? Je wordt gekozen door de burgers en door de jury ben ik gekozen. Misschien moet ik mezelf maar verkiesbaar stellen. Ja. Nou, ik, uh, naartoe... <laughs> dat mag je de, de doen. over twee jaar mag je je verkiesbaar stellen. En dan kun je mijn ah. taken overnemen of je eigen taken maken. Of zal gaan. ik ochtend burgemeester worden? Is dat misschien een Ja, niet Even ding? snel, uh, breaking nieuws. Uh, Benno is oh, komt jay. binnenlopen, oh, dus jay. dat, uh, dat belooft veel. Uh, oh, ja, ik zou zeggen: hey. we weer muziek. En Jonas komt toch aan wat? Uh, nou, doe jij maar. Nou, ik zie niet uh, wat het is. Het is het uh, nummer van jou: Buffalo Tom. is Buffalo uh, Tom? Uh, Tom de Buffel met I'm allowed. Hallo. Oh uh. Met uh, de Battle of Who Could care less Ja, uh, Doro, je, wil, je gaat wat dingen uh, organiseren in de Donkere dagen voor Kerst. Ja. Uh, en dat zijn. Welke dingen zijn dat allemaal? Gewoon in de komende, laat zeggen, twee, drie weken. Uh, de, uh, we beginnen met de winterseizoeninleiding. Uh, daar wil ik eigenlijk elke uh, seizoen voor nou gaan inluiden in de stad Nijmegen. En uh, wanneer is dat? Dus wat denk je wat neer de winter I is. Ik denk 21 december <laughs> dat die dan begint. <laughs> Ik denk het toch. Ik denk dat je geen ander te zien. De meteorologische winter begint dan. Met de meteorologische. Met dus, uh, volgende week dinsdag is 21 december. En dan beginnen we om 7 uur. En we beginnen expres zo vroeg om net dan ook kinderen mee kunnen komen. Met opa's en oma's en jong en oud en alle leeftijden. En dan gaan we de hele avond door tot het nachtleven begint. Oh, oké. Okay. En in elk cafeetje is er dan een uh, muzikantje en een dichter. Oh. En we beginnen met de Grote Markt. Bij de Grote Markt de Grote Straat, alle cafés doen mee en een Waalkade. Oh, dan dus zijn er toch aardig wat, of niet? Nou, uh, ze doen niet bij... allemaal mee, de oh. 16 doen er mee. Nou, ja, als ze uh, bij ieder café een hoogvoliter krijgt, dan uh, loop je toch toch wel aardig op je wenkbrauwen. Nee, we drink, weet je wat we drinken bij de winterseizoen? Welke alcoholische drank denk je bij de winterseizoen? En mede. Gluwijn oh. <laughs> en wat een ja, okay. schokkebel. Dat klinkt echt heel romantisch, gluwijn. No? <laughs> en heeft het uitgangsleven ook de nachtburgemeester omarmd? Nou, sommige mensen omarmen heel erg mij. Ja. ja, letterlijk. Ook. Let letterlijk even. Ik... <laughs> ja. Ja, en ik merk bij de horeca word ik ook heel goed ontvangen hoor. Ik ben bij de, vorige week bij de Koninklijke Horeca geweest. En uh, die zagen mij en uh, ze hadden in zo'n in, in cynisch uh, grapjes over de te komen. Mm. Toen had ik met hun een gesprek en ze waren heel, uh, hoor ik dan terug, dat ze heel erg blij waren wie ik was. En dat ik zoveel ideeën had en... Uh, ja, gewoon ze gaan mij wel ondersteunen in mijn uh, dingen die ik kan organiseren. Ja, maar ik denk ook dat, zeg maar, dat het komt zeg maar, door jouw deskundigheid ofzo. dat ah, da da da da denk da als... ook uh, hoe mijn persoon is, hoe ik, hoe ik als mens ben denk ja, ik ook belangrijk. Maar ja, maar is. deskundigheid is natuurlijk ook wel... Uh, dat, dat, dat ze denken, oh nou die, die vrouw die, die kan iets en die, die, weet, die, die weet van de hoed en de rand. Ja, en uh, uh, ja, misschien dat die... Dat ze dan iets vragen over brandveiligheid of zo van het pand. En dat hij dan ook het antwoord daarop weet of zo. Dus, ja, zulke mensen hou je graag te vriend natuurlijk. Nou ja, zoveel dingen weet ik dan ook niet. Maar sommige dingen weet ik wel toevallig. Ah, okay. uh, omdat ik ooit meer in aanmerking ben geweest. Ja. Ah, okay. Maar uh, over die winterseizoen zal ik even nog vertellen. Uh, dus op de Grote Markt doen een paar cafetjes mee. En uh, de Blauwe Hand doet ook mee. Die zit niet echt op de Grote Markt. En de grote Straat doen wel alle cafés mee en aan de Waalkade. En waarom dat ik dit organiseer? Omdat ik ook vind dat aan de Waalkade heel weinig gebeurt. Of de, de, vroeger ging ik wel vaker naar de Waalkade toe, maar de laatste jaren eigenlijk nooit meer. En ik wil dat de Waalkade ook een beter uh, en... mensen leren kennen wat de Waalkade te bieden heeft. Maar heeft de Waalkade wel wat te bieden? Nou, ik denk, er zitten heel veel leuke restaurantjes, waar ik me ook verwonder, want dat wist ik eigenlijk ook niet, want ik ben de laatste jaren ook heel weinig aan de waalkade geweest. Dus het is wel leuk, als je een wandeltocht maakt met een groep mensen, en in elk cafeetje gebeurt er iets, dan kom je ook in die cafés terecht en denk je: hey, die is toch wel gezellig. Want ik, kom, ik kwam in allerlei cafés en eigenaren tegen die ik nog nooit gezien heb, er zijn natuurlijk ook vernieuwende eigenaren bij, en nieuwe interieurs, je Denk, je denkt, god, dit is hier toch best wel leuk. En ik denk dat het toch wel werkt als je met heel veel mensen verschillende cafeetjes afgaat en je daar al denkt, god hier ga ik nog een keer terug. Dus dan gaat het altijd werken en het is ook heel leuk om met, uh, met z'n allen dit te gaan doen. Uh. Er zijn gewoon nog wat, wat uh, uh, ontdekte uh, plekjes zijn er eigenlijk op de Walkhaven. Ja, en ook op de Grote ja. Markt en de, gro en, de, en de Grootstraat natuurlijk ook. Hè? Ja, oh, dat, is, dat is dan uh, wel Want Lenté, die hebben jullie ook nog nooit gezien, die is ook net geopend. En die eigenaar was super blij met dit initiatief, want die, die is net geopend. Dus uh, begin ja. oktober, die kennen jullie ook nog niet, denk ik. Nee. Dus uh, je, maakt, uh, je uh, Langs Metz. Ja, ja. uh. ah, Oké. Okay. <laughs> Dus je bent behalve uh, nachtburgmeester bent die ook een uh, promotor van, uh, van, de, van, de, van, de, van de ja zeg maar als, als een soort reisprogramma zeg maar maar dan een reis zeg maar, van kroeg tot kroeg. Uh, kroeg uh, en ook de... voor de dichters natuurlijk, want we doen ook heel veel de stadsdichter die gaat ook meedoen. Die, uh, die leidt ook een groep. We gaan de groepen wel in drieën verdelen, want er is, sommige kroegjes zijn zo klein. Als je met een paar honderd man, ja ik weet niet hoe druk het wordt, het zal wel niet zo druk worden, maar we hopen natuurlijk dat het een paar honderd man komen. En als je dan één klein kroegje binnenkomt, dan is de blauwe handen kun je niet met z'n, nee. ja dan kun je misschien maar met vijf mensen naar binnen. Dus, dan, dus uh, dat er dan verschillende processies zeg maar door de stad trekken? Nee door, om, door de grote straat ja. en de waalkaarden en de grote markt, daar zitten die kroegen, dus daar gaan we de groep in drie de verdelen en dan uh, en, gaan we, en de harmonie ja. komt misschien ook nog opdagen, daar hadden ja. wij een afspraak mee, maar die hebben we op het laatste moment nog een beetje teruggetrokken, maar we zijn nog oh, lang... flauw. Dat vind ik ook flauw, ja. Nou zijn we naar een andere harmonie aan het kijken, want het is natuurlijk leuk als de harmonie voorop loopt, hè. Ja. Met mij als Nauwburg. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> dus het, het, het hangt natuurlijk ook een beetje af natuurlijk, van de weersomstandigheden die er op dat moment zijn natuurlijk, hè. Ja. <lacht> ik hoor niks. Ja. Uh, er zijn wel kleine technische problemen, maar we gaan, we, gaan, we, gaan, we gaan gewoon door. Met uh, muziek dan maar even. Oké, okay, terug naar Club. Dude Trains of being pure at heart, heart in your heartbreak. En ja, we moeten eigenlijk toch wel de, de net binnengekomen gast introduceren. Ja. Ik nog nog Geerlings, welkom ja. uh, hey. in ons programma. Hey. Hey. Ik, ik moet eerlijk zeggen, het, he, het heeft het een en ander aan uh, trekken gekost. Maar het, je bent toch uiteindelijk gekomen? Ja, maar hey, maar dit is echt pogingen. Uh, ik, <laughs> ik, ik, <pooging, laughs> ik hoorde vanavond pas dat ik was uitgenodigd. Dus. <laughs> maar wa, waarom zijn we blij dat hij er is? <laughs> Vanwege, Vanwege het bier natuurlijk. Nou, uh, uh, uh, ehm, voor jou. En malt, kinderbier. Oh ja, 0% oud. Ja. Okay. Men, kent jou misschien vooral van de tv, hè? Want je bent nou hoofdredacteur van Nijmegen Geen Nieuws. Maar van origine ben je echt wel een radioman, of niet? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Lang op... geleden dat ik weer zo zit, trouwens. Ja? ja. Hoe, hoe, ging, hoe ging dat uh, toen je begon radio te maken, hoe was dat? Dat was bij de vorige Omroep die Nijmegen Rijk was. Ach, ja. en die had alleen maar radio. Maar had, je, maar had je ook een eigen programma? Zodat je op zo'n stoere manier plaatsje aan elkaar praten nee, Dat ik dan? was geen disc-jockey. Nee, geen nee, disc-jockey? Nee, ik presenteerde wel het nieuws dagelijks. Okay. We hadden een actualiteitsprogramma. Dat hebben we nu nog hier trouwens. Maar toen hadden we dat alleen maar. En uh, dat werd gepresenteerd. Maar daar ben je nou niet meer actief in, in dat programma? Nee, radi radio doe ik niet meer. En waarom niet? Hij ah, is toch niet leuk? Nou. Is het niet leuk? Ja, wat is het nou? Dat kun je toch niet zeggen tegen ons? Nou ja, uh, misschien, is hij, misschien is hij, Benno is wel een pionier, hè. Dus uh, ja. misschien is hij het ontgroeid. Nou, ik, ik, ik ben natuurlijk wel een kenner, hè. Een connoisseur. Uh, ik ben een in connoisseur. In, in, in, in natuurlijk ook uit de hoogte van uh, mijn uh, hoofdredacteurschap. Omdat ik allerlei geluiden hoorde over de Bananenrepubliek. Oh jee. En, en de vele klachten natuurlijk die er overdag binnenkomen ja. en van mijn werk afhouden. Dan wil ik nog nee, wel eens eventjes dan... meemaken hoe dat nou het echt gaat Ja, En het hier. valt mee, hè? want uh, ik zie dat je, want het, het schijnt uh, uh, dat, de, dat de hoofdredacteur en de nachtburgemeester echt de oude bekenden van elkaar zijn. Ja, wij kennen elkaar van, van een redelijk lang uh, terug ik, al hè. Uh, ja. Ik denk 22 jaar geleden. Ja, ja toen, toen het nachtleven nog echt uh, keihard was. was. Ja, toen ook de ja, grenzen waren ook. Die gingen we heel s'nachts dansen, ja. Ja, En uit. En naar kijken. En, en een ochtendontbijtje nemen, hè. En wat gebeurde ja, in de tussentijd? En wat gebeurde in tussentijd? In de tussentijd was het uh, feest. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. ja, want uh, jij zei dat je dan eindigde, uh, Benno, uh, na een nachtstappen? Uh, of het algemeen in, in de, de centrale? op de, op de, op de Bergendalse weg. Ik weet niet of ik het door ook nog kende, dat heette de kantine. Oh. De kantine, heb hebben het zelf boven gewoond. Nou kijk, <lacht> en, heb, jij, heb jij ook boven de kantine gewoond ben? Nee, maar ik kwam al vaak beneden s ochtends stappen. Oh. Na het stappen ging je dan door, want de kantine ging om 6 uur ochtends open. En dan kon je vanuit de stappen daar even lekker een ontbijtje gaan nemen voor het slapen gaan. Ja, toen ja. waren het, want toen was eigenlijk dat het, het, het echte een nachtburgemeesterschap was dat. Ja. Want uh, zeg maar wat, wat zeg maar nu het beeld is van 16 s ochtends, dat mensen zeg maar, naar het station lopen uh, om naar hun werk te gaan. Dat was toen eigenlijk de mensen die al dan op straat uh, liepen, die gingen allemaal op weg naar huis. Omdat ze terugkwamen uit de kroeg. Nou, ik mij. neem dat in die tijd ook wel mensen gewoon om 6 uur naar hun werk gingen hoor. Ja, maar, maar niet zoveel. Uh, uh, uh, nou, ik denk het wel. Weet je wat ook wel leuk was van de kantine? Dat ze een kraakdeur hadden. ik sliep altijd boven die kraakdeur. Dus <lacht> die <lacht> Ik ben regelmatig wakker van die kraak die het is weg, het is de vorige vloer, naar de cantine dat, dat was dan Benno die om 6 uur naar binnen ging. Ja, had uh, dan nou, zoiets van, uh, goed met die deur deurrammen, want er wordt Doro weer wakker. Ja, dat was echt, hè. Oké, okay. ja, maar, nee, maar echt, uh, uh, ja, ik vind het een uh, saumerend gezicht om uh, uh, um te zien van, uh, zeg maar, de, de nostalgie die, uh, uh, ja, jullie gaan genoeg gehuld in een aura van nostalgie gewoon. Het komt gewoon door de goede vragen die jullie lossen, nee. ja. <laughs> Maar jullie waren jonge twintigers toen, of wat moet ik me voorstellen? Uh, ik denk dat we rond 24, 25 waren, denk ik. Hè? Dat ligt eraan over welke tijd je spreekt, welk jaar, hè? Ja, ja. Oh, jullie kennen en, en elkaar heel lang Natuurlijk lang ook zo. Niet aan de we kennen elkaar heel lang, ja. We nee, maar ook in die periode dat je heel lang met elkaar omging? Of, ja, jij, een vriend van hem, een heel goede vriend van hem, die woonde bij mij in huis. Dus zij kwam ook helemaal op de mm. vloer en ik ging me vaker s'nachts uit. Mm. En dan hadden een bandje. En dan ging ja, dan ze wel een, een nachtje uit en dan gingen wij dan ook ooit mee en dan kwam ze weer... En ja, op de bench komen we ook wel Benno, waren veel, die waren wel veel dronken. Die, ja, ja, was het, was het, uh, was het Benno een doerak? Benno was wel een doerak, ik ja, ben niet okay. zoveel drinken dan. Dat zou, je, dat zou je eigenlijk niet verwachten van zo'n uh, vrouwvriendelijke man. Nee, maar Doro was toen al de, de verantwoorde kunstenaar. Hè? Dus ja. Die, en, had, die uh, had al een bestaan op, uh, opgebouwd. Had jij toen al gedacht, uh, van, nou, dat is een uh, nachtburgemeester in Spee? Dat had ik toen nog niet direct gezien, maar toen was er echt nou, veel aan het werk denk ik ja. En af en toe feesten. Ja, ik, werkte, ik zat toen al in Extrapol Westland, allemaal die festivals organiseren, evenementen, rare dingetjes neerzetten. En uh, daar gingen we ook allemaal kijken hè? Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Maar daar is dan toch uh, wel leuk dat uh, anno 2010 dan alles weer op zijn plek valt natuurlijk hè? Dat, wij, dat wij allebei weer aan een tweede jeugd zijn begonnen. Dan misschien wel een derde hè? Ja. Nou, voor mij is dit wel een bekroning op mijn werk. Ja, van jaren werkte ik uh, de nachtburgemeester. Ja, maar ik uh, ben nog... dat oh, je ja. ging zeggen dat je in het programma zit. Allee, ben ik, en mijn naam is Krol, is ook koning. Hè? Dat is ja. echt de kroon. Hè? Maar, maar, ja, maar ik ben nog steeds een beetje van me, apropos, van uh, gezien uh, uh, de hoeveelheid taken die je op je neemt. Want uh, ik, eerlijk gezegd, uh, ik vind het een mooie titel, uh, nachtburgemeester. Maar ik word ook al moe als ik daaraan denk. Wel, hoeveel je Hoeveel je uh, vrije tijd je erin moet steken. Dit komt van een man die een uurtje of zestig per dag slaapt. Dat dan mm -hmm. weet je ja, waar je waarvan wordt sowieso stond, een moe als je aan het denken ja, er, dat is, ja. Ja. Maar is het een druk bestaan? Of, uh? Nou, ik heb nu wel heel erg druk, ja. Want ik, uh, ik, doe eigenlijk, uh, ik ben een hele creatieve geest en elke keer als ik een gesprek heb met iemand dan heb ik wel weer een nieuw idee. En ik ben wel meteen erg volop begonnen, maar ik heb nu al besloten, na januari ga ik het eventjes rustig aanpakken, Eén ding per maand en niet meer dingen willen organiseren. Hmm. Want anders uh, wordt het gewoon ook te veel voor de nachtburgemeester, hmm. want je moet ook nog, nog veel openingen Toch. en s'nachts ook doorwerken. Heb je, heb je contact met andere nachtburgemeesters in de landen, dat ze jou tips en tricks geven om zeg maar, uh, uh, zeg maar jou, jouw nachtelijk werk zo, zo, zo goed mogelijk te doen? Nou, de andere iedereen doet het op zijn eigen manier. Hè? Ik denk dat het echt persoonsgebonden nee. is. Uh, sommige nachtburgemeesten gaan wel veel drinken en veel avonden de kroeg in hangen. Maar ik ben gewoon een andere nachtburgemeester. Nee. Ik ben meer voor de, voor de mensen ja. eigenlijk. Uh, ja, ik, en voor ja, de leuke dingen organiseren. Ja. Ja, ja, ja, jij doet eigenlijk zeg maar, de mensen zeg maar, bij elkaar brengen. En, en, en daar haal jij zeg maar, je, je goede... ...je, je goede gevoel uit. Ja, en ook uh, gewoon dingen die ik denk... ...God uh, heeft er wel een beetje aandacht nodig... ...dan ga ik daar ja. naartoe en dan ga ik uh, er iets mee doen, hè? Ja, want uh, zeg maar uh, de eerste... ...ik weet niet of er ziel deelde, ...de eerste ja. nachtburgemeester was. Volgens mij wel uh, in ieder geval de bekendste eerste nachtburgmeester. Maar Nijmegen heeft hem pseudo-nachtburgemeester Lodewijk, hè. Lodewijk, ja. uh, Café Lodewijk is ook uh, naar zijn uh, genoemd, naar de nachtburgemeester van Nijmegen. En dat is een pseudo-nachtburgemeester en die, heeft ook al, ja, die zat ook in de jury, oh. trouwens toen ik gekozen was. Ah. En Lodewijk was uh, vol verdoro. Ah. <laughs> die was blij dat ik het geworden was. Oké, okay. nou ja, dat, uh, dat is goed. En heb je nu ook echt een eigen stadhuis als burgemeester? Nou, ik heb er al een eigen huis. Oh, dat. <laughs> Maar heb je, daar, daar bereid je alles voor en daar overleg je met al je mensen. En, uh, nou, we hebben wel alles. een kantoor. We hebben wel een kantoor. En ik heb mijn hongcafé Lodewijk. Ik heb Café Lodewijk heb ik gevraagd of uh, ik daar mijn afspraken mag doen met mede-mensen terwijl ik uh, iets mee wil doen in de stad. En dat is Café Lodewijk. Uh. Dus dat kunnen we aan, aanwijzen als uh, stadhuis van de nacht. De bezoekadres. ja. Ah, okay. Café Lodewijk. Is op de Berg en maar voor mij zijn we het eind gekomen voor het eerste. Dat gaat echt te snel. Ja. Nou, uh, in, het, uh, in het volgende uur uh, uh, de kat jammer. De band van uh, waar we het net over hadden. De band van Benno. Ja, heb je, door heb je wel eens die band gezien live uh, van de Benno? Uh, ja, van de laatste jaren ja. niet meer, maar, ja? uh, maar nou, we vroeger wel. <laughs> je hebt, uh, je hebt uh, Benno nooit voor amfetamine over het podium zien kronkelen. Nou, ik heb het van alles gezien, Daar dat weet ik niet meer precies. Nou, oké, okay. maar daar komen we straks op terug. Uh, ik zou, uh, ik zou uh, uh, ouders, ik zou uw uh, kinderen onder de 16 naar bed sturen, want het gaat heftig worden. <laughs> want we gaan ook nog bellen met Tim Arets. Oké, okay. oh, dank dat nog, me. ja. Uh, einde van het uur, tot straks na het nieuws. Uh, we starten over met Chili González met Never Stop.